Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het opblazen van de dam afgelopen nacht. NAVO-topman Stoltenberg noemt het een schandalige daad... en zegt dat de verwoesting van de stuwdam opnieuw laat zien hoe wreed de Russische oorlog in Oekraïne is... De gigantische waterstroom door de Dam... zorgt op meerdere plekken voor problemen, zegt mijn collega Giem. Dan heb je een aantal steden, uh, Nikopol bijvoorbeeld... dat ligt uh, een beetje ter hoogte van de, van de kerncentrale uh, bij Zaporizja waar we veel van gehoord hebben. En aan de Oekraïnse zijde, ook de stad Kriviri... een van de grootste steden van Oekraïne... Uh, is voor drinkwater en ook van, uh, ja, vooral van drinkwater... afhankelijk van, van het water vanuit Djemper. En qua stroom ook van die voormalige waterkrachtcentrale... die nu dus verwoest is bij de Stuurdam. Of er doden of gewonden zijn gevallen... Weten we weten nog niet. Honderden mensen zijn uit hun huis gehaald in de omliggende dorpen. Bij de NS zijn de eerste claims binnengekomen van mensen die zondag en gister niet met de trein konden. Daarom een taxi hebben gepakt of in een hotel hebben geslapen. De NS gaat ervan uit dat er nog veel meer claims binnen gaan komen. Het is erg druk bij bezorgdiensten en PostNL. Het heeft te maken met het vakantiegeld. Zodra dat gestort is zien postbedrijven een piek in bestellingen. En ook vanwege het mooie weer bestellen mensen massaal kleding... en dingen voor in de tuin, zoals zwembadjes. PostNL zegt dat er door de drukte nu vertragingen zijn. En er rijden extra ritten, ook in de nacht. En de vraag naar zonnebrand loopt gesmeerd bij de kinderboerderij in Beverwijk. Het spul hadden ze nodig voor twee varkens die snel verbranden in de zon, zei deze medewerker al eerder. Ze vinden de zon heerlijk, het is lekker warm en ze gaan er heerlijk in liggen. Maar ja, ze, ver ja, ze verbranden er gewoon echt. Hoe echt zie door. je dat? De huid wordt rood, eh, net als bij ons eigenlijk, wordt rood, gaat warm aanvoelen. Eh, het zijn net mensen. Het zijn net mensen. De kinderboerderij zegt nu: stop met het brengen van flesjes zonnebrand. De kasten puilen inmiddels uit. Ze hebben meer dan tachtig flessen binnengekregen. Het, weer. het is uh, zonnig, behalve in het noorden, daar wat meer wolken. En later vanmiddag komen er in het oosten en zuidoosten ook wat wolken bij. Het is een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit. Zandvoort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 The more I trip, the closer I get to you She's a girl I never make it I fall straight from within Cause it is there if you seek it So you can get it if you really want to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 Naambaar van de zonsreis Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits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 Broken her case Through the keys She will be the warrior For north and south seas The raven hair It's dark as night I see eyes Out of sight Out of sight Her heart is bright is warm and bright Her smile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 Uh, yeah. We never made it to the room, yeah, cause we did it in the pool, yeah You could call it destiny, cause I found the best in me And move me proud. There's something about her. There's something all so sexy about The kind of woman that don't even need my help. She says she got it, she got it, she no doubt. It's something it. about her. Everything you say, In het leven Is pura La pari -ventura.